Met het nos journaal Het dodental van de schietpartij op een middelbare school in Oostenrijk is opgelopen tot elf. Een van de slachtoffers die in het ziekenhuis lag, is overleden aan haar verwondingen. Onder de elf doden is ook de schutter. Dat is een man van 21 en oud leerling van de school. In iets meer dan een kwartier richt hij vanmorgen een bloedpad aan met twee wapens waar hij een vergunning voor had. Een aantal gewonden is nog in levensgevaar. In Oostenrijk zijn vanwege de dodelijke schietpartij... drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Syrië wordt voor de meeste vluchtelingen in Nederland veilig verklaard. Dat betekent dat Syriërs die nog in de asielprocedure zitten... kunnen worden teruggestuurd. Na het vertrek van president Assad is Syrië veel minder gevaarlijk... schrijft de missionair minister Van Wil aan de Tweede Kamer. Er wordt nog wel een uitzondering gemaakt voor Syrische alawiten... dat is de bevolkingsgroep waartoe ook Assad behoorde en Syriërs uit de LHBTI-gemeenschap. Zij hebben nog wel kans op asiel in Nederland. Een grote groep organisaties roept de Tweede Kamer op... om de komende maanden besluiten te blijven nemen... over onderwerpen als klimaat, landbouw en energie. Ze zijn bang dat door de val van het kabinet te veel stil komt te liggen... schrijven ze aan een brief aan de Kamer. De oproep is onder meer getekend door Greenpeace, LTO Nederland... en werkgeversorganisatie VNO-NCW. De BBB wil de ministerspost van asiel en migratie verdelen onder drie ministers, elk afkomstig van één van de coalitiepartijen, VVD, NSC en BBB. De drie partijen kunnen het sinds de PVV uit de coalitie is gestapt niet eens worden over wie asiel en migratie nu krijgt. Zowel BBB als VVD azen op die post, omdat ze zich er in de verkiezingstijd mee kunnen profileren.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 tweede uur van ZFM Jazz. Live vanuit de studio hier in Zandvoort. Buiten is het onstuimig. Binnen schijnt de zon. We gaan verder met veel swingende, funky muziek. <coughs> Zoals je net uh, hoorde, het nummertje Sweet Spot. Uh, Finland, het Finse voetbal, heeft misschien als bekendste exponent uh, Jari Lietmanen. De Finse jazz heeft uh, de saxofonist Timo Lassi. Funky stuff uit het uh, hoge uh, noorden dus. De Soul and Jazz of Timo Lassi. Uh, een van zijn oudere albums van alweer een uh, tijdje geleden, uit 2007. Blijven we bij saxofonisten. alt saxofonisten, een van de rising female stars. Female stars in de. Amerikaanse jazz scene is Lakitia Benjamin. Uh, ze staat volgende maand volgens mij uh, op Noisy Jazz. Vorig jaar had ze een album uit: um, <coughs> Phoenix Reimagined. Met uh, onder meer uh, daarop op dat album uh, Zakai Curtis, de pianist. En uh, Strickland, uh, uh, Eric Strickland, meen ik, uh, is zijn voornaam, de drummer. Uh, hier ga je een nummertje horen: Mercy. Met op vocale melody Ray, Lakitia Benjamin. Mm -hmm. Bye-bye. <laughs> Welkom naar ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Mr. Brightside Edward Rauhorst Laquitia Benjamin. Dat was het nummertje of, uh, de saxofoniste die je net hoorde met het nummertje Mercy. Binnen, zoals ik al zei, binnen hier in de studio in uh, Zandvoort schijnt de zon. Zeker als we ook naar Latin Jazz en de Cubane erbij gaan... Halen. En dat gaan we nu doen met Orquesta AcoCan. Uh, dat is een groep muzikanten uit Cuba en uh, New York uh, gecontracteerd. Onder contract staan ze bij dat uh, fameuze Dapking King label in, uh, Brooklyn, uit Brooklyn. Uh, Conlin Centia heet het nummer van het album Caracoles van Orquesta AcoCan. Ik heb er wel eens een nummertje eerder van gedraaid. Vrij, vrij album. Dan begint de zomer direct. Ja, in mijn aan. Jazz. We werden even <coughs> teruggevoerd naar de tijden van de Mambo van Pires Prado en uh, Machito door het orkest Akokan. Iemand die nog verder teruggaat in de tijd is de Amerikaanse pianist Terry Waldo. Hij heeft zich gespecialiseerd in ragtime, vroege jazz, samen met zijn Gotham City Band. Uh, van zijn uh, onlangs uitgekomen album Treasury Volume 2 ga je het nummertje horen. Sweet Sue. Hier komt ie. Terry Waldo en de Gotham City Band. Nieuw release. Nou, zelf, um, ja. Ter, uh, <laughs> Sweet sue van uh, Terry Waldo, de pianist in de uh, Gotham City Band, werd gevolgd door een uh, persoonlijke uh, favoriet. Ik heb hem heel vaak gedraaid. Hij heeft uh, nieuw werk uit. Uh, de Diego Rivera, de tenorsaxofonist, heb ik het dan over. West Circle heet het album, wat echt pas net is uitgekomen. Het nummertje, cumbia, cumbia. Uh, ja, geweldig uh, swingend nummer. Met uh, zijn vaste maatjes op dat album. Art Hirahara op piano. Rudy Royston op drums, Boris Kosloff op bas. En op sommige nummers doet trouwens ook nog de trompetist. Terrell Stafford mee. West Circle. Diego Rivera. Je kan het niet uh, vaak genoeg herhalen. Zegt is echt een geweldige saxonist. Geweldig geluid. Um, favoriete onderdeel. Die, die heb je nog te goed natuurlijk. Onze uh, Topped. ZFM Top uh, 2025, uh, ZFM Jazz Top 2025 cover-up, jazzy covers van uh, welbekende nummers uit de NPO Top 2001 hitpraten. De ZFM Jazz uh, Top 2025 cover-up die tot stand komt via algoritmes en kunstzinnige intelligentie. Ik zou zeggen, ga eerst maar eens lekker luisteren. Set of MJs. Top 2025 cover-up. An open padding.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 I took his hand and made my way. times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is Before he can hear people cry How many deaths will it take till he knows Too many people have died The answer, my friend Is blowing in and the wind The is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing. We leven in het tijdperk van de maniacale egotrippers... de reality-tv celebrities, de bekende figuren... of zogenaamd bekende figuren, en zelfverklaarde dealmakers. En dat deed me denken aan het nummertje van... Eh, niemand anders dan David Bowie, the man who sold the world. En die hoorde je hier in de vertolking van Claire Martin... the first lady of British jazz, eh, wordt ze wel eens eh, genoemd... te vinden op plek 295 in die vermade ZFM Jazz Top 22 cover-up. En ze werd bijgestaan op piano door Joe Stilgo. En dat werd gevolgd door de zang van Mon Davis, uh, geboren en getogen in de Filipijnen. Hij verkaste in 2007 naar de Verenigde Staten omdat hij het uh, wilde maken in de jazz. Zijn droom is inmiddels uh, werkelijkheid geworden. Zijn cover van uh, Bob Dylan's klassieker is te vinden op de uh, Plek, uh, 400 in diezelfde top 20, 25 cover-up. Uh, en hij wordt bijgestaan door uh, Josh Nelson op uh, piano, keyboards... en uh, geweldig gitaarwerk van die Larry Koense, wat je net hoorde. Uh, de band heet DNA. En het album, wat je, of het, uh, album waar je het uh, nummertje op kan vinden... Blowing in the Wind, heet Continuum. Uh, vorig jaar uitgekomen, 2024 gaan we naar uh, een premier. Ja. Um, ik had het al uh, in het verleden gehad over uh, uh, Duitse uh, saxofonisten, vocalisten um, <coughs> en componisten. Als mede Big Band uh, leider, uh, leidster uh, Fabia Mantwil. Haar uh, debuutalbum heette Empyreans. Daar heb ik wel eens wat van gedraaid. En in juli, uh, eind juli, ligt er een nieuw album uh, uh, klaar. Uh, dat heet In A Sight. Uh, en hier bij ZFM Jazz hebben we de primeur van dat nummer. Een episch nummer, een filmisch nummer... van het uh, Fabia Mandwil Orchestra. Dat doen uh, gerenommeerde mensen op, uh, op mee als uh, gasten. Onder meer uh, Kurt Rozenwinkel en Anat Cohen. Uh, het is echt een uh, hele supertalentvolle uh, dame. Fabia Mandwil. Ga luisteren en genieten van Whirl the Wheel. Yes. Je hoorde dus eerst uh, Fabia Mandwits Orkestra met een uh, nummer dat net is uh, uitgekomen, World of Wheel, uh, van een album dat uh, pas in juli beschikbaar komt, maar hier bij ZFM Jazz yes, kon je het al beluisteren, dat nummer. En dat werd gevolgd door een, een, een, zanger, een Britse zanger, Liam McKay, uh, van de popband Cousteau, een Britse popband. Uh, te vinden op een album van een, uh, al een behoorlijke tijd geleden, um, Some, Way, uh, Some Way Still I Do, van de uh, Italiaanse gitarist Alessandro Magnanini. <coughs> uh, het is een vrij album, ook heel filmisch, episch, uit uh, 2019. Ja, 2009 zie ik. Some way still I do. Uh, we zitten alweer in de laatste tien minuten van ZFM Jazz. Maar niet getreurd, volgende week is er natuurlijk op hetzelfde tijdstip... 10 uur weer een ZFM Jazz uh, uitzending door een van mijn collega's. Hmm, ik heb nog een, een nieuw arm, nog een nieuw album in de aanbieding van Bobby Broom, een Amerikaanse gitarist die zich gemakkelijk beweegt op het vlak van traditionele jazz, mainstream jazz, maar ook funk, soul, blues. Hier speelt hij samen met het uh, uh, Chicago Jazz Orchestra. Um, moet ik even het nummer gaan opzoeken? Oh ja, natuurlijk. What the world needs now is love, love, love. Ja, dat kunnen we wel uh, stellen. Hier komt hij, Bobby Broom. Bobby Broom with the Chicago Jazz Orchestra. More and more tribute to West Montgomery. Album uh, onlangs uitgekomen van die gitariste Bobby Broom, dus. Het zit erop. Ik hoop dat de jazz spirit is nedergedaald. Keep on jazzing zou ik uh, zeggen. Vooral maakt er een uh, geweldig uh, lang weekend van. Een Pinksterweekend, weekend. Um, ondanks het slechte weer. Ik hoop dat de zon ook bij jullie is gaan schijnen. Na deze twee uur. En uh, ja, volgende week is er natuurlijk sowieso weer ZFM Jazz. Uh, keep on jazzing zou ik zeggen. Uh, ik ga eruit met een nummertje van een van mijn favoriete zangers van dit moment. Uh, het is een singeltje van uh, vorig jaar. Alex Bird met het nummer Papaya. Een vrolijke noot, een vrolijke uh, uh, vrucht. Doei! I As a dance, they do, getting way down low, with the bossa a beat, swinging to and fro. Well, they wave their hands and they flip their hair, without a care, going with the flow, singing, I am a fire, I am a fire, I am the fire. Let's go, I am a fire. When the sun goes down Around about 8 p.m., that's when they hit the town You can find them then Just catch the wave of the pounding drums They'll pave the way to the sound that comes Singing high up the fire, high up the fire crowd her eyes met mine it was mighty loud